Waterbalgemoed met het SWS Journaal. De reddingsactie voor het Spaanse jongetje in een put heeft opnieuw vertraging opgelopen. De 60 meter lange tunnel om bij de plek te komen waar de Peuter zou zitten, was vanochtend vroeg voor de helft geboord. De hulpdiensten denken dat ze niet eerder dan morgen klaar zijn met boren, waarna het laatste gedeelte met de hand moet worden gegraven. Het jongetje viel een week geleden in de put in de Spaanse provincie Malaga. De kans dat hij nog leeft, wordt steeds kleiner. Bij een grote brand in ski Courchevel in de Franse Alpen... zijn zeker twee doden gevallen. Vier mensen raakten zwaar gebond. Het vuur brak afgelopen nacht uit op de bovenste verdieping van een gebouw. Volgens een lokale krant was het erg chaotisch in het Franse skioord. Mensen probeerden via hun balkon te vluchten... en stonden in hun ondergoed in de vrieskou. De brand in Courchevel was in drie gebouwen. De brandweer gebruikte een helikopter om het vuur te blussen. Inmiddels is de brand onder controle. In Amsterdam hebben enkele tientallen demonstranten op de Dam overnacht. Ze hadden daar gisteravond tenten opgezet, uit protest tegen de ontruiming van het gekraakte ADM-terrein begin deze maand. Ze zeggen dat ze nu dakloos zijn... en dat wonen in Amsterdam een privilege is geworden. De demonstranten mochten op de Dam blijven... als ze geen overlast zouden veroorzaken. Vanochtend vroeg moesten ze vertrekken. Tennisser Angelique Kerber is verrassend uitgeschakeld op de Australian Open. De als tweede geplaatste Duitse werd in twee sets verslagen... door de Amerikaanse Daniel Collins... die voor haar prestaties in Melbourne nog nooit een partij had gewonnen... op een Grand Slam toernooi. De 25-jarige Collins wordt sinds enkele weken gecoacht... door een Nederlander, Stijn de Gier. Het weer vanochtend is het koud en helder. In Leeuwarden vroer het afgelopen nacht ruim 10 graden. Pas aan het einde van de ochtend komt de temperatuur iets boven nul... Het is zonnig en het waait nauwelijks. Komende nacht minimaal tot lokaal min 8. Morgen droog, maar in de loop van de dag wel meer wolken. En dan maximaal zo'n 3 graden. Dit was het NMS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is een Bakker van de ANWB. De N201 uit Horen richting Hilversum is tussen Kortenhoef en Hilversum afgesloten. De oorzaak is een aanrijding. Tot zover de verkeersinformatie.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 Wim Overgaal op gitaar en Kees C. op drums.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 Mike De Rubio, een alt uh, saxofonist uh, Harold Mayburn op piano, Dwayne Bur Burno op bas en Tony Reedus op drums. Gaat u luisteren naar uh, Prelude to a Kiss? For words like glorious, glamorous And that'll stand by amorous You're just wonderful I'll never find the words That tell enough, spell enough I mean, they just don't swell enough You're much, too much And just